Al net schudt met het NOS-journaal. In Renen is een bonobo ontsnapt uit de dierentuin. Auweans Dierenpark laat weten dat het gaat om een jonge aap... die via het parkeerterrein het bos is ingevlucht. De ontsnapte bonobo zou in een boom zitten... en experts proberen het dier te vangen. Volgens het park kan de bonobo gevaarlijk zijn... en na de uitspraak werden bezoekers geadviseerd om binnen te wachten. De politie heeft het gebied afgezet.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 Het Amerikaanse moederbedrijf van Ticketmaster bevestigt dat het bedrijf is gehackt... en dat er 560 miljoen gebruikersgegevens zijn gestolen. Eerder deze week claimde een hackersgroep de aanval. De gestolen data bevat onder meer adressen, telefoonnummers, creditcardgegevens en tickets aankopen. De hackers hebben de gegevens te koop aangeboden voor 500.000 dollar... maar ze dreigen ook de gegevens openbaar te maken als Ticketmaster niet betaalt of er ook gegevens van Nederlandse klanten zijn gestolen, is nog niet bekend. In Utrecht is de Pride bezig. Vijftig boten varen een rondje door de binnenstad... om de LHBTI-gemeenschap te vieren. Voor veel deelnemers staat de dag niet alleen in het teken van feest... maar is de botenparade ook een protest tegen het toenemende geweld... waar mensen uit de queergemeenschap mee te maken hebben. Na de botenparade zijn er ook nog feesten in Utrecht... met onder meer optredens.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 Out, driving all the old men quizzes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 Spread the word het triootje van uh, ZFM. Willem Bruijs. Eh, eh, toen waren jullie oh. stil. <laughs> Benno, ja, Thomas je, je en ikzelf En Robbie Arms. The boys are back in town. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, het volgende uur alweer van Zandvoort op zaterdag. We hebben weer een uh, vol uh, uurtje, geloof ik. Ja Jazeker. zeker, zeker want uh, ja, Thomas die heeft goede uh, relaties bij het Rode Kruis. En het Rode Kruis heeft, uh, nou, die loopt hier trouwens vandaag ook rond ja, ook. hier. En, ja, en, uh, en die zijn nu druk bezig. Of nou, die zijn inmiddels al klaar volgens mij. Staan ze te opereren? <laughs> <laughs> ja, ja, die, hebben, die zijn natuurlijk geweest bij die uh, grote oefening op zee, LiveX. Ja.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 LiveX, X. Live X. Ja. In Naamuiden. Dat lijkt wel een uh, festival, maar het is uh, gewoon... Het <laughs> klinkt een, als uh, een festival. <laughs> ja, ja, zo gezellig is het niet, denk ik. Nee. Een soort uh, hardcore... Uh, ja, ja, best, ja. precies. Ja. En uh, nou, de, de, de artiesten stromen inmiddels uh, binnen. We hebben natuurlijk net uh, vorige uur Mike Daan gehad. En we, we zitten te wachten op Marl en Dan um, En natuurlijk Roy Donders. Uh, en Lady uh, Mix. En Lady Mix. Ja, ja. die, we hopen dat, die uh, komt zo bij ons langs als het goed is. Nou, kijk eens aan. Dat is fantastisch. Kunnen we even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 Benno, waren dit de bad boys waar je het over had? Ook weer niet hè? Uh, nee, ook weer, niet. Nee, ook we weer niet. We blijven zoeken. We gaan lekker uh, doorzoeken. In ieder geval uh, Zotvoort op zaterdag en we hebben nu aan de telefoon uh, Hanna Verschief van uh, het Rode Kruis, uh, Benno. Ja, goedemiddag uh, Hanna. Uh, laten we even de, de, de, de, uh, de lijn testen. Hanna, goedemiddag.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 En de communicatie daarin, en dat is eigenlijk uh, heel goed gegaan. Ja. ja, communicatie is natuurlijk altijd een heikel uh, ding, of een echt een dingetje tijdens, uh, uh, nou, als het in het EGI gaat, maar ook bij oefeningen. Dat, dat, uh, en daar zijn deze oefeningen ook voor bedoeld, hè, om die, ook die communicatie tussen de verschillende hulpdiensten, uh, zeg maar, te optimaliseren. Precies, precies ja. dat, ja.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 Was, was je toen al geboren toen dit een uh, hit was? Volgens mij niet, hè? Nou, ik doe een gokje, denk van niet, hè? N net niet. Nee, nee, maar uh, ja, uit de oude doos, ah, zeg maar. Uh, nee, je de, het, jullie hebben het altijd maar over de Chin-tijd, ja, De Chin-tijd, ja, was zo'n mooie tijd uh, aan de Haltestraat. Nou, ja, daar zit hij nog steeds. Hoor. Discotheek Chin-Chin. Ja, daar zit hij nog steeds. Ja, weet ik, weet ik, <laughs> tuurlijk. Nog steeds hartstikke leuk. Ik kom er wekelijks. Ja? Zo, ga je wel. <laughs> zo. <laughs> nou ja, we hebben aan uh, de tafel niet zomaar mensen, binnen. Nee, nee, DJ Lady Mix. En de organisator van vandaag, Roy van Beuringen. Zo, niet te geloven. Yes. Ja. Hallo, hallo, goedemiddag, Lady uh, DJ Mix, uh, DJ Lady Mix, je moet het omdraaien. Hoe, hoe ging de workshop? Had je, ja, dat was leuk. Ja, Had je ja. veel uh, aanmeldingen? Um, even kijken, we hadden er... Vier en toen op het podium nog twee eigenklommen gezet. Zo, gezellig. er waren zes meiden, eigenlijk allemaal meiden. Dat vond ik ook wel leuk, ja. De dames die maken een inhaalslag als het ware. Ja, de lady dj's. Ja, ja, ja, ja, allemaal kleine lady dj's. Ja, ja, wat leuk. Goed, en wat breng je dan als eerste bij eigenlijk? De basis, het tellen. Het tellen? Ja, het tellen op de beat. Oké. En dan... Moet je dat eigenlijk... Uh, nee, ja, ja, maar dat is dan tot vier tellen of tot acht? Tot vier. Tot vier? Ja. Oh. Maar dat lukt wel, denk ik. <laughs> ja, ja. ja, Roy, lukt je dat, uh, tot vier tellen? Ja, hoor. ja. ja. <laughs>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 gewend was gewend, denk ik. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> is, uh, nou ja, Meester Roy, het is, uh, hoe, hoe, hoe gaat het feest tot nu toe? Mark Meester vanmorgen, maar nu uh, gewoon uh, de presentator, de mike uh, op de microfoon, of op, de, op het podium. Ja, het gaat goed. Uh, hoe ging de bingo trouwens? Ja, was heel erg leuk. Ja? Ja, we begonnen, ja, Maxime had bingo net, dus dat oh, ja een beetje te lachen. Um, maar het begonnen natuurlijk met de kofferbak vanmorgen, met die vreselijke weer. Ja, het zat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 ik hoop dat dat nog steeds verder gaat. Ja. Dat Want het was, was voor het eerst hè, de, uh, dit met de Oekraïners. Met de Oekraïners was het voor het eerst. Ja. eigenlijk vorig jaar. Ja. En uh, we hebben een kick-off gegeven. En dit idee kwam dan van het pluspunt gaan. Dan met de Oekraïners ook samenwerken. En toen ben ik in gesprek gegaan. En toen hebben we eigenlijk bedacht. Van nou, we gaan een open dag organiseren. Tafeltennis. En met lekkere eten koken. En er was een schilderworkshop. En eigenlijk zouden we alleen maar een. een, een workshop koken doen. En hmm. daar is eigenlijk iets leuks ontpop ontpopt. En ja. Dat gebeurt eigenlijk hier, als je naar buiten kijkt, ook op het plein. Het alleen maar leuke dingen en, uh, en gezellige dingen en mensen die het uh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 ja, wil je draaien op mijn klassefeest? Wil je draaien bij groep 8? Ze dus krijgen ook nog boekingen ja, ook. Ja, ja, ja, ja. Dus dat vind ik echt heel cool zeg maar voor hun ook. Is ja. dat gewoon zo leuk. En die boekingen lopen via jou? Nee, nee dat moet ze gewoon lekker zelf regelen. Oh, ik leerde leer het uh, leer draaien wel. Helemaal. Ja, ja, ja. daarmee uh, <laughs> ja. vliegen ze gewoon uit. Ja, Sand Alive was natuurlijk twee weken geleden. Mm -hmm. En omdat ik nu zo'n grote groep heb, heb ik de groep in twee gesplitst.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 school, school. ga daarheen. Okay. Toch? Ja. Nou, we gaan wel even een desplaatje draaien hoor. Oh, Zellig. DJ Snake hebben we hier.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 Cuando lo mueves todo besana eres mi cuando tengo ganas oh mama pero la fama estás conmigo y te va mañana cuando lo mueves todo besana eres mi cuando tengo ganas tú me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 je hebt een nieuwe You are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 Ja, je hoort het uh, net van Lady Mix. Deze draait ook geregeld DJ Snake en uh, Loco Continuo. Leuk om even met haar te praten hier aan tafel. Zeker. Altijd zeker. zo spontaan, die meid. Dus ja, ja, ja, ja. Maar ze hoort er gewoon bij. Ze hoort zeker, gewoon in onze radio weten. show. En volgend jaar hebben we het al vast, vastgelegd voor het buurtfeest. Daarom. Weet je niet wat Roy van Plan was? Maar ja. wij, wij hebben het vastgelegd in ja. ieder geval. Ja. Charles, zo is het toch? Ja, zo is het helemaal. Dus zeker. Ja. Leuk je te zien. Ja. Ja, ja, leuk jullie te zien. Ja, ja. ja. ja. want jij bent uh, niet alleen collega op, uh, op de radio. Ik ben ook w razende reporter. Razende ja. reporter. Ja, Zien ja. overal foto's van je in artikelen en dat soort je, je dingen. Je hebt zo'n beetje je eigen krant, toch? Nee, nee, nee, nee. Ik werk voor niels.nl. Oh, niels.nl. En Niels ja. is een landelijke site. Maar per gemeente hebben ze ook een, zeg maar, een lokale journalist, bijvoorbeeld. Okay. Oké. Maar dat, euh, jouw, jouw regio is vrij groot, toch? Want je uh, ik ik begin, begin bij je al al wel eens op Keukenhof. En dan. Ja, klopt. En, en, en dan euh, nou, en dan. Van Keukenhof tot Zandvoort zo'n beetje. Ja, ja, maar ook Bloemendaal, hè? Nee, maar. Formeel de gemeentes zijn van die gaan vanaf Alkmaar tot en met Haarlem en meer. Oh, en Haarlem meer grenst natuurlijk een beetje aan teilingen, uh, aan zeg maar, aan ja. Lisse enzovoort. Ja, ja. Dus uh, ja, we worden door het Keukenhof altijd uitgenodigd uh, ja. als er uh, ja, bijzonderheden bijzondere zijn, uh, het inzegelen van de bloemen voor de paus bijvoorbeeld. Ja. Urbie en Orbie, hè? dus uh, en uh, het planten van de eerste bollen. Ja, de eerste bol in de dat was leuk hè? Het was, wat was het, 75 jaar Keukenhof hè, dit jaar. Dus, ja, ja, een heel bijzondere uh, jubileum natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, we hebben, ik weet niet hoeveel evenementen daar gehad. En we ja. mogen we er altijd voor niks in. Dus. Ja, precies, dat is zo leuk. Zeg ze allemaal, wat, wat vind je vandaag de buurtfeesten in, hier in Nieuw-Noord? Van je, je een beetje? Nou, op de, op de eerste plaats moet ik zeggen dat ik, dat ik Roy uh, toch wel even wil complimenteren. Want het, is toch, uh, je steekt toch je nek uit om zoiets om voor elkaar te krijgen. Dat dacht ik wel, ja. En heb je misschien wel uh, ook medewerking van allerlei instanties, gemeenten bijvoorbeeld. En, en, uh, radio uh, ZFM, ja. moet tegenwoordig ZFM doen. Dus? Ja, maar whatever. Whatever, whatever. Ja, ja. Ja. Ja. Geef het dus, een naam. Nou. Ja, dus uh, en, nou ja, ik kom ook een kijkje nemen. Ik ben eerst uh, vanmorgen naar Alkmaar geweest, dat is de Kaaskoppenstad, uh, uh, vandaag en morgen. En dat betekent dat er in die uh, oude wijk van Alkmaar, langs al die grachtjes enzovoort. Ja. daar lopen allemaal mensen in klededracht. Uh, klederdracht, uh, oh, leuk. Middeleeuws. Ja. Maar daar heerst ook de builenpest bijvoorbeeld. Oh. Dus uh, er zijn allemaal mensen gesminkt met vreselijke wonden. <lacht> <lacht> nou, ik ben blij dat ik een beetje verder zit uh, van uh, Charol. Ja, dat is nogal besmettelijk, hè, builenpesten. <lacht> ja, en, die, en die, uh, die liggen, sommigen liggen op straat. Die, die liggen, ook nog? Ja, die liggen dan uh, te overlijden, zeg maar. Oh, ja. Althans, dat doen ze zo'n best voor. <laughs> moet de ambu weer komen, natuurlijk. Ja. Dus, uh... Je weet wat je moet doen hè? met een builen tijdens de pesten. Nee, nee, nee. Opensnijden. Oh, <laughs>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 En dat Van die had elke maand had hij een programma Areo Pages in de kerk. En die had daar elke uh, maand een bekende Nederlander. Dus ik heb hm? daar, uh, ik heb nog met Aart Staartjes geïnterviewd. Oh leuk. Veertien dagen voordat de arme man overleed. Oh. Die kreeg een ongeval met, met ja. zijn karretje. Uh, nou, Jord Kelder heb ik daar een Moedjoep van het hek... Uh, uh, Oh. Yeah. Sander Schimmelpen, ik zie nou you name it. Ja, dus. geweldig. En, en ook wat ook leuk is, uh, dat ik af en toe in het haagse ben. En, oh ja. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja, Dus ik heb een beetje een klik met Dylan Jeselius. <gây> en mm. uh, ja, en uh, Rutte, vond ik ook weer helemaal, ja. Mark, mag je Mark zeggen?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 We hebben een kort babbeltje, want hij moest snel door. Druk, druk, druk. Druk, druk, druk. Maar het bijzondere was dat 14 dagen later... ...zat hij tegenover Trump. Het is toch wel heel raar dat jij als eenvoudige... Ja, wat leuk. Ja, dat zijn wel de mooie verhalen dit. Ja, dit is mooi. Heerlijk. En wat gaat zo'n gesprekje dan over? Van Mark, gaat het een beetje? En heb je al verkering? de man heeft een ontzettende vlotte babbel. En hij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 Breek me wel eens op hoor. Ja. Ik nou, dat ik ja. kan me voorstellen. Ik wil het dapper dat je eraan begint. Ik, ik zou eens, uh, de week doorzagen om twaalf uur middags. Ja. Dan, uh, dan uh, we hebben uh, natuurlijk uh. nog de Boys are Back in Town. Ja, ja, ja. ja met ja. Willem Ruist. En ja, uh, ja daar heb ik. Uh, daar komt Harlem ook langs. Hè. Dat ken je ook. Harlem. Harlem? Ja, Harlem <laughs> die komt ook langs. En en en ja, dat is Harlem, ja. ja. die ken ik wel hoor. En zijn moeder komt ook langs. Hij, is, met moeder kom, hij komt er samen met zijn moeder. <laughs> en, en zo gezellig wat. Bij Willem in het programma. Dan hebben we ook de pater. De pater komt ook langs. Oké. Nou ik. uit Limburg. Nou een beetje stichtelijk woord is, uh, is welkom in, in dit dorp. Uh. <laughs> hey, maar dat is een beetje, beetje, beetje ja, het is geen imitatie van Dick voor elkaar, want dat, dat, kan, dat, dat kan je toch niet even nadenken. Nee, nee, nee. Maar we proberen wel een beetje ge geen te trappen. Zo beetje een beetje gezellig maken. En heel veel lekkere muziek hebben jullie altijd. Oh, dan, ja, dan moet je, dan moet je uh, Willem uh, voor compenseren. Dat doet hij echt goed. Ja. Heel veel. Uh, jaren 60 platen dat je denkt van oh ja die is ook wel heel lekker ja. maar Charles vlak je zelf ook niet uit jij bent echt van de ballads als je s'avonds laat ik heb ook uh, altijd op ballet gezeten <laughs> maar je houdt wel, uh, jij houdt ook van die uh, die oude popmuziek met uh, dan de, de, met name de ballads vind ik lekker klinken trouwens easy, easy listening music. ja ja precies, ja, ja, ja. Ja, zo s'avonds laat ja, daar had ik al, want ik heb natuurlijk met Ruud Jansen uh, jaren gespeeld, uh, nog af en toe. Uh, oh, speel je uh, ook uh, nog? Ja, af en, ja, we hebben alleen nog een After Beetle bandje, zeg maar. Oh, Oké. Okay. Ik, ik heb het drummen uh, heb ik, uh, gestaakt voorlopig. Ik heb een beetje mijn, mijn, mijn knokkels, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien. Nee. We zijn niet live in beeld op een. Uh. Nee, nee, nee. nee. Mag maar mijn niet. knokkels, uh, uh, er, het is niet echt reumatisch, maar het is wel. Ja, het zit een beetje vast. Oké. Okay. Ik een beetje vastgeroest. Oké. Okay. Ja. Ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben 77. Ik had 78 kunnen zijn ik ben een jaar ziek geweest. Dus oh. dan... <laughs> je hebt je overgeslagen. <laughs> ja. maar, uh, je gaat het jaar over geslagen. Maar je gaat het voelen. Ja, ja, ja. Dus ja. je krijgt allemaal oude mannenkwaadjes. Ja, ja, ja. Ook met lopen en zo, je onderrug ik, zo. Ik, ik hoorde vandaag, dat is grappig dat je erover begint. Er was een, uh, een, een, een meneer die zei tegen mij, uh, uh, oude mannenkwaadjes is goed. Want? Eh, want als je geen oude mannenkwaaltjes meer hebt, ben je ja. dood. Ja. <laughs> Tijd voor muziek. Ja, dat denk ik ook. Nou, dankjewel, je ja, uh, wel, Veel plezier. Jullie bedankt en uh, veel succes. Tot de laat, moet jullie. Uh, ik heb geen idee. We maar gaan maar dan we gaan ik word, gewoon... word zelf weggestuurd. Dan. Ja, ja, ik stuur er zo, uh, zo uit. Rob, van, tot vijf uur. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Sharon, ja, ja, ja. uh, leuk je te zien hier. Uh, ook bij dit evenement weer. Het buurtfeest bij je tot zes uur. Vanavond oh. heeft de Roy Verburing van Zonverdiersijten uh, met zijn team weer mooi georganiseerd. Het tweede buurtfeest. En uh, ja, van die oude platen.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 Te weinig manier in mijn zakken Maar dat maakt niet uit en Dat maakt vandaag niet uit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 Uh, uh, ik heb jullie website uh, marrelendaan.nl even opgezocht. Ja. Maar hij is tijdelijk offline. Ja, wordt... W wat uh, is er aan de hand? Ja, ja er, er wordt hard aan gewerkt om een, een nieuwe website neer te zetten. Oké. Okay ja uh, Dus dat, ja, dat is in constructie. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus dan nog even wachten. Nou, er staat wel een 06-nummer en een e-mailadres. Precies, dus, dus we dus zijn gewoon te bereiken. Dus bij vragen kan je gewoon bij uh, Maral Daan, Music. Ah, jullie hebben het wel druk volgens mij. Want ik hoorde ja. dat Marl meteen door moest met haar eigen bandje, geloof ik. Ja, ja dat klopt. Ja, ze zitten in verschillende, verschillende, verschillende bands eigenlijk. Okay. Ja. Jij ook? Nou, ik doe vooral Maral Begeleiden. Ja, ja. ja, ja. ja en uh, dat is voor mij... Uh,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 Uh, maar dat wil, ik wil daar wel in minderen. Dus ja, ja. gewoon lekker ja, ja, ja. Uh, volop optreden. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, ja, ja dat He? snap ik. En, want muziek maken blijft natuurlijk het allerleukste. Ja absoluut. Ja, ja, absoluut. Want je, je, je, je akoestisch gitaar speel je ook ja. elektrisch? Uh, ja, ik kan ook elektrisch spelen. Maar uh, als ik maar al begeleid, spelen we eigenlijk alleen op de akoestische gitaar. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Leuk. Um, en uh, even voor de luisteraars die jullie nog niet zo goed kennen. Wat voor muziek maken jullie?